Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal ook contact met Montana in Amerika. Daar zijn mensen van Naturalis bij de opgraving van een T-Rex. Eerst krijgt u het NOS-journaal Juri Stubenitsky. Het kabinet zal de uitspraak van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat voor de dood van drie moslimmannen in Srebrenica uitvoeren. Dat zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie.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 Hij kondigde dat aan na de G20-top in Sint-Petersburg. Volgens Obama waren de meeste landen daar het met hem eens... dat het Syrische regime op 21 augustus gifgas heeft gebruikt... maar de meningen over de noodzaak van een militaire actie. De Universiteit Leiden heeft 25 studenten weggestuurd... omdat ze na vier jaar hun bachelor nog niet hebben gehaald. Volgens de decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid... heeft het geen zin als ze doorstuderen. Het gaat om een klein groepje studenten... die heeft gehaald, soms in drie jaar tijd 20 studiepunten of minder nog. En daarvan hebben wij gezegd, uh, met een regeling die vier jaar geleden is afgesproken, van uh, nou, uh, nu is het gebeurd. Een van de studenten heeft daarom een rechtszaak aangespannen. D66 en de SP hebben vragen over de gang van zaken. De SP noemt het wegsturen van studenten die al vier jaar bezig zijn kapitaalvernietiging. Niet Maastricht, niet Eindhoven, maar Leeuwarden is in 2018 culturele hoofdstad van Europa. Een internationale jury maakte dat bekend op een bijeenkomst in Amsterdam. The panel recommends the Dutch government to nominate European Capital of Culture 2018, the city of Leeuwarden. <laughs> Ervoor. We hebben een nieuw concept met de hele bevolking, maar ook heel veel steun uit Amsterdam, uit Nijmegen, andere delen van Nederland. Dus we gaan er nu voor. En die enthousiaste woorden waren van burgemeester Kronen van Leeuwarden. Elk jaar dragen twee steden de titel culturele hoofdstad van Europa. In 2018 zijn Malta en Nederland aan de beurt. En in Nederland ging de strijd dus tussen Maastricht, Eindhoven en Leeuwarden. De laatste nog levende lijfwacht van Adolf Hitler is overleden. Het is Rogus Misch die tijdens de Tweede Wereldoorlog vijf jaar lang dag en nacht in de buurt van Hitler was. In een documentaire vertelde Misch dat hij Hitler geen nare man vond. Voor mij een ganz normale mens ik kan nu zeggen, hij was een goede chef voor onze doelstellingen. Een goede chef dus voor onze doelstellingen, zegt hij. In 1945 zag Misch de lijken van Hitler en Eva Braun liggen. Toen ze in de bunker in Berlijn zelfmoord hadden gepleegd. Na de oorlog zat Mich acht jaar lang gevangen en keerde hij in 1953 terug naar Berlijn. Rogos Mich is 96 jaar geworden. Tijdens de Ronde van Spanje zijn Belkin-renners Laurens Tendam en Stef Clement afgestapt. Tendam had te veel last van een val eergisteren tijdens de tijdrit. Clement kwam tijdens de etappe van vandaag ten val. De etappe werd gewonnen door de 21-jarige Fransman Barguil van Argos. Hij was de snelste in een kopgroep van negen renners... onder wie ook Bauke Mollema. Die werd derde. Het weer. Er trekken enkele regen- en onweersbuien over het land. Maar er is ook nog wat zon. Vanavond tot graad of 22. Vannacht trekken de buien weg. Morgen nog een enkele bui... en af en toe zon. Zondag regenachtig en zo'n 17 graden. Wijnand Zwaan met de Verkeersinformatie. Adolfides begint nu al af te nemen. Er staat in totaal nog een kleine 100 kilometer fide. Het meeste daarvan staat op de wegen rond Rotterdam. En dat hangt samen met een ongeluk op de A20 vanuit Gouda. Ook op de A16 van Breda naar Rotterdam zien we het nu al flink vastlopen... tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 13 kilometer. Maar de meeste verdraging is toch wel te vinden op die A20... van Gouda naar Hoek van Holland... tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Centrum, 16 kilometer. Bij knooppunt Terbrechtseplein is namelijk een ongeluk gebeurd... en daar is de verbindingsweg naar de A16, richting Dordrecht, dicht. Het verkeer van Gouda naar Rotterdam kan beter niet via die A20 rijden... maar omrijden via Den Haag over de A12 en de A13.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 NOS Radio in Journal, Lucella Carrasso. Zes minuten over zes zitten is, is het. De winnaar is. The City of Leeuwarden. Het is duidelijk, ja, het begint wat ons raakt. Culturele hoofdstad van Europa. Leeuwarden dus, Europese Culturele Hoofdstad 2018 straks reacties vanuit Leeuwarden. De eerste G20-top was bedoeld om te praten over de wereldeconomie... zoals altijd, maar het ging natuurlijk vooral over Syrië. De Amerikaanse president Obama was naar Sint-Petersburg gekomen... om daar medestanders te zoeken voor een aanval op Syrië. Wessel de Jong, onze correspondent in Washington. Wessel, iedereen heeft een persconferentie gegeven. Laten wij ja. de balans opmaken na die top. Uh, heeft Obama gevonden wat hij zocht? Heel beperkt succes maar is het geweest voor Obama. Op de heenreis ging hij natuurlijk al langs via Zweden, ging hij via Stockholm. Nou, daar kreeg hij al geen steun, dat was al geen fijn begin. Op die G20 eigenlijk alleen Japan heeft zich expliciet uitgesproken... heeft zijn steun gegeven aan de Amerikanen. Nou, Obama zei tijdens een persconferentie... Ja, eigenlijk iedereen, alle wereldleiders... ze zijn er wel van overtuigd dat er chemische wapens zijn gebruikt in Syrië. En hij zei ook een groot deel is er wel van overtuigd, gelooft mijn verhaal wel... dat Assad er ook achter zit. Maar ja, dan zegt hij, dan beginnen de meningen uiteen te lopen. Velen vinden toch dat het echt via de VN-veiligheidsraad moet gaan. En Obama zelf zei ook, ik doe het ook liever via de Veiligheidsraad. Given uh, Security Council paralysis on this issue... if we are serious about upholding a ban on chemical weapons use... then an international response is required, and that will not come through Security Council action. En hij legt hier dus nog eens een probleem uit met die Veiligheidsraad. Hè. Hij zegt die Veiligheidsraad die is verlamd, die doet niks meer. He, die wordt eigenlijk gebruikt, het was een beschuldiging richting Poetin... die wordt eigenlijk gebruikt om de internationale gemeenschap te blokkeren. Maar hij zegt, er moet toch echt wel een antwoord komen... Op, die, op dat gebruik van die chemische wapens. En ja, dan moet ik het maar doen. En dat verhaal kan hij thuis in Washington ook nog wel een paar keer herhalen. Want daar zoekt hij natuurlijk ook uiteindelijk nog meerderheden in de Twee Kamers. Daar. Uh, gaat dat lukken? Hoe is de stand van zaken? Nou, sterker nog, in sint Petersburg uh, was hij daar ook al heel hard mee, mee bezig. Zelfs vanuit Petersburg is hij gewoon doorgegaan met het bellen van, uh, van congresleden om ze te overtuigen. Want ja, dat moet ook wel, dat is ook wel hard nodig. Want de weerstand in de VS op dit moment is hard aan het groeien uh, tegen, tegen die aanval. Want congresleden op dit moment die worden echt overspoeld met telefoontjes van kiezers die tegen zo'n aanval zijn. I think it'd be a mistake for me to jump the gun and, uh, and speculate because right now uh, I'm working to get uh, as much support as possible out of Congress. I did not put this before Congress just as a political point uh, or as symbolism. Ja, hij heeft het hier over die stemming die er aan zit te komen over het congres. Hij realiseert zich natuurlijk ook wel dat, het een heel, dat hij een heel groot risico heeft genomen. Maar hij, benadert, hij benadrukt hier nog eens dat hij het congres echt serieus gaat nemen. Hè? Nou, een van de voorspellingen is hier namelijk dat uh, ja, ongeacht wat het congres gaat doen, dat Obama toch zal gaan aanvallen. Ja, met deze woorden, het is not symbolism, het is niks, geen symbolische actie. Maakt hij die optie natuurlijk wel steeds lastiger en lijkt hij toch die stem van het congres echt te gaan beschouwen als een. Uh, ja, als een bindend advies. Ja, dinsdag dan is die stemming, waar komt het door dat de weerstand groeit? Ja, dat denk jij. Dinsdag die stemming, maar dat staat niet nog zo? allemaal niet helemaal, oh. dat staat nog niet helemaal vast hoor. Dat is uh, het rooster, dat, dat verandert ongeveer per moment. Uh, Congresleden hebben heel veel vragen nog, die moeten allemaal gaan beantwoorden, beantwoord worden. In eerste plaats over gewoon de effe effectiviteit hè, van zo'n aanval. Wat haalt het nou uit? Vragen de Amerikanen zich af. Nou, Obama zegt erop... ik wil niet alle problemen in Syrië lossen... ik wil alleen het gebruik van die chemische wapens wil ik afstraffen. Maar misschien wel de grootste zorg van de Amerikanen... is de slippery slope, zoals die hier heet... met andere woorden, dat ze dus makkelijk... Ja, uh, zachtjes, rustig die oorlog ingezogen gaan worden. En wat dat betreft heeft, uh, heeft Obama... Dus een, de Amerikanen in zijn persconferentie niet echt gerustgesteld. Nou, is het mogelijk dat... Uh, Assad doubles down uh, in the face of uh, our action and uses chemical weapons more widely. Uh, I suppose anything's possible, uh, but it wouldn't be wise. Uh, I think at that point, mobilizing the international community would be easier, not harder. Als je hier goed luistert, Lucella, dan hoor je eigenlijk dat hij stiekem hoopt... dat na zo'n aanval, dat Assad reageert en dat hij terugslaat. Dan kan hij nog harder aanpakken. En dan zal het nog gemakkelijker zijn uh, om dan de internationale gemeenschap te mobiliseren. Met andere woorden, Obama ziet wel degelijk natuurlijk stappen voor zich... dat die oorlog zich verder ontwikkelt. En dat is dus precies waar veel Amerikanen zo bang voor zijn. En daar hebben ze geen zin in. Goed Wessel de Jong, dank voor jouw analyse vanuit Washington. Dan gaan we nu naar Leeuwarden. Daar wordt een feestje gevierd omdat het de Europese culturele hoofdstad voor 2018 is geworden. Onze NOS-collega Gerrit Hofstra is inwoner van Leeuwarden en is daar ook nu, hè Gerrit? Inderdaad, hallozella. En hoe is het nieuws ontvangen daar? Ik neem aan goed. Ja, ontzettend goed. Het, je kunt de sfeer hier in Leeuwarden op dit moment het best beschrijven als een elfstedensfeer. Het klinkt afgezaagd, het klinkt een cliché. Maar dat is echt wel zo. Ik heb nog nooit eerder in Leeuwarden zo'n sfeertje meegemaakt als vandaag. Heel apart. Iedereen stond te wachten op de uitspraak van de jury. De uitspraak kwam. Leeuwarden werd het. Het was twee seconden stil. En toen barsten we geweldig feest los. Iets wat we hier nog niet zo vaak op deze manier uh, beleefd hebben. Ongelooflijk. Toen vroegen we door van, goh, wij hebben het echt. Het is echt zover dat we nu inderdaad ons kunnen opmaken voor 2018. Ja, want burgemeester uh, Vert Kroonen hoorde ik eerder deze uitzending. Die zei, er staan 3000 mensen op een plein in Leeuwarden. Zijn er echt zoveel mensen op afgekomen? Ja, 3000, 3000 minstens uh, 3000. Dat stond hier helemaal vol op het Gouverneursplein. Prachtig mooi oud pleitje midden in de stad bij het oude Koninklijk Paleis van, uh, van de Oranjes. Die hier ooit, uh, neva, van de stamboom hier begint. Dus dat een uh, mooi uh, sfeertje, 3000 mensen in de zon. Ondertussen regent het. Maar die regen is ook wel welkom. Het koel tegemoet. Even wat af. Iedereen komt nu even zo'n beetje bij zinnen. Onder de terrasjes, onder de parasols. Even schuilen met z'n allen. Maar uh, ja, een fantastische sfeer hier. En ook opgetogenheid. Uh, Grapjes hoor je ook. Mensen zeggen: Ja, god, de huizenprijzen in Friesland en de Leeuwarden stijgen meteen weer. Uh, politici die elkaar in de armen vallen. Omdat ook gewoon bepaalde politici een beetje hun lot. Eigenlijk hier ook aan hadden verbonden. Het was een hele lange, moeizame weg om dit klaar te spelen. En nu overheerst toch de blijdschap. En ik kwam net commissaris van de koningin van tegen, die gaat nu naar een groot congres van VNO, NCW, Noord-Nederland. Allemaal ondernemers uit het noorden zitten daar bij elkaar. En hij gaat daar natuurlijk nu de blijde boodschap brengen en zeggen, jongens, er gebeurt wat in Friesland. En uh, er moet geïnvesteerd worden, we moeten gaan rollen. En uh, in Leeuwarden is de plaats om uh, te investeren. En waar komt dit uit voort, Gerrit? Want het was kennelijk ha hard nodig dat zoiets zou gebeuren, als ik jou zo uh, hoor. Dat, ja, dat was het inderdaad ook. Kijk, je hebt natuurlijk altijd een beetje het Calimero-effect van Friesland en ook van Leeuwarden. Van, ja, uh, we dat er altijd wat achteraan uh, en, en, en alles draait altijd landelijk om de Randstad, daar gebeurt het. En in de regio's, de perifere regio's, uh, zoals Friesland en Leeuwarden, die blijven er vaak wat achter. Werkloosheid hier in Friesland en zeker in Leeuwarden is traditioneel vrij hoog. En dit het bedrag, het geld dat u vrijkomt, de investeringen, moet gewoon dat klimaat helemaal gaan veranderen en omgooien. Er zijn allemaal projecten op touw gezet voor de komende jaren en die hebben we nu ook al gehad, allemaal kris verbanden tussen uh, verschillende meerskippen, hè, de gemeenschap, het woord wat de jury in het Fries ook uitsprak vanmiddag... de meerskip van Friesland, de gemeenschap die hier wat aan gaat hebben, van hoog naar laag. In het begin was het natuurlijk ook kritiek en sceptisch van uh, ja, het zal wel een feestje van de elite worden... en ja, kun je dat geld toch niet ergens anders insteken in deze moeilijke economische tijd? Moet dat nou naar een cultureel feestje voor de grachtengordel, misschien wel de Friese grachtengorrel... En de afgelopen maanden hebben we hier allemaal een beetje, ik hoop, het, het gevoel gekregen van hé, hey, het zit erin, er zit wat aan te komen. Kampioen. We krijgen in december het glazen huis hier in Leeuwarden. Ja, ja. en is er ook jo, Gerrit, bij. Gerrit, dus, stop maar. Stop maar. Ja. Het is mooi, hartstikke mooi ja. voor Leeuwarden. Dankjewel. We gaan hier even door. Ja, dat begrijp ik in de regen. Ja. Gerrit, Gerrit, Gerrit Hiemscha wilde ik zeggen, nou, die zal ongetwijfeld oh, okay. ook bij zijn. Gerrit Hofstra, dankjewel. dankjewel. Dan ga ik naar uh, Marcel Bril, onze uh, collega in Amsterdam. Want die was erbij toen de jury dit bekend maakte. Uh, Marcel, het ging tussen Maastricht, Eindhoven en Leeuwarden. Is jou inmiddels ja. goed duidelijk geworden waarom het uh, uitgerekend Leeuwarden is geworden? Nee, officieel weten we dat niet. Ik heb dat even nagevraagd bij de jury. Die zeggen, ja, we moeten het allemaal nog op gaan schrijven in een verslag. En over een week of drie, dan komt het allemaal naar buiten. Dus officieel willen ze daar niks over zeggen. Maar ik kwam net de burgemeester uh, tegen van Leeuwarden... die nu overigens onderweg is naar Gerrit, naar het plein uh, in uh, Leeuwarden. En hij zei van, ja, de jury heeft tegen ons gezegd... dat het zo is dat uh, ja, wij het met die burgers allemaal georganiseerd hebben. Uh, dus vanuit onderop georganiseerd en niet vanuit die elite. En dat wij heel veel met andere steden ook in andere gebieden hebben samengewerkt. Dat was, volgens de burgemeester, de reden. Ja, crisscross, hè, dat hoorden we in het uh, juryrapport. Uh, nu hoorden we ja. dat feestgedruis vanuit Leeuwarden. Hoe is het met de uh, verliezers daar? Nou, die zijn uh, inmiddels al vertrokken, al vrij snel. Het is hier uh, in Amsterdam vrij leeg, de bijeenkomst is voorbij. En uh, Eindhoven, de burgemeester, de delegatie en uh, Maastricht... die gingen hier vrij vlot nadat uh, geklonken had uh, dat Leeuwarden de winnaar was. Weg, ieder hun weg. En uh, nou ja, ik sprak ze even, ik heb ze dus even opgenomen vlak voordat uh, ze weggingen. En uh, eerst onder Hoes, de burgemeester van Maastricht. En gek genoeg voelt hij zich geen echte verliezer. We hebben niet verloren, we hebben dit niet gewonnen, maar uh, de, de, de strijd gaat in zoverre door. We hebben een verhaal te vertellen, uh, we hebben een missie, we moeten onze regio vooruit helpen. En met wat we hier ontwikkeld hebben de afgelopen drie, dagen, drie, drie jaar, gaan we heel hard doorwerken. Want we moeten vooruit als eu-regio uh, en als Maastricht, dus we gaan flink aan de slag vanaf maandag. Ik snap uw positieve toon, maar ik neem toch aan dat u ook wel een beetje teleurgesteld bent. Hey, je weet, het is kant van 1 op 3. En uh, wij vinden ons eigen verhaal nog steeds het beste, maar ere wie ere toekomt, Leeuwen heeft gewonnen en ik feliciteer ze van harte. Nu heeft u uh, veel geld en veel tijd gestoken in dit project de afgelopen drie jaar. Zonder van de tijd, zonder van het geld? Nee, nee, absoluut niet, want we zijn een hele stap verder gekomen. Alleen die finale stap die krijgen we nu niet. Dus het zal heel moeilijk zijn om iedereen bij de les te houden. De spirit die zal even wegzakken dit weekend, maar vanaf maandag staat hij weer volop op de agenda. Meneer Van Grijssel, de burgemeester van Eindhoven, ook een van de verliezers. Waarom is Eindhoven het niet geworden? Ja, dat uh, weet je niet. Hij moet nog even op het rapport uh, wachten. Sommigen zeggen, uh, nou ja, ik vind zelf eigenlijk dat er drie hele goede concepten lagen. En er is dus niet gekeken van wat mist de een of wat mist de ander. Er is dus gekeken naar wat zijn nou echt de Europese problemen. Ik denk dat wij een heel goed bid hadden op een heel urgent Europees probleem. Leeuwarden had dat overigens ook, want die hebben ontvolking van het platteland als thema genomen en minderheden. Vindt u dat Leeuwarden de terechte winnaar is? Ja, daar ga ik natuurlijk geen uitspraak over doen. Ik ga... Nee, dus hij, want dat vindt u natuurlijk... Nee, daar ga ik geen uitspraak over doen. Nee, maar ik vind het... Kijk, want terecht betekent dat je als je, je het eerst over de meet heen komt. Hier is niet iets van, die heeft het beter gedaan dan de ander. Ik denk dat er alle drie heel hard aan gewerkt hebben. Maar dat het gewoon het is kiezen voor een thema. En um, leerwaarde heeft een, een goed thema neergezet... waarvoor de jury gevoeliger was dan het thema voor ons. Gaat u mokkend terug naar Eindhoven? Ja, ik ben hier niet vrolijk van geworden, maar um, dat uh, heeft mij nog nooit weerhouden om na te denken over hoe de toekomst de vervolgens weer uitziet. Rob van Gijsel, de burgemeester van Eindhoven. <klaars> Wijnand Zwaan, de avondspits. Vooral bij Rotterdam staat het verkeer nog goed vast. Maar rond Amsterdam en Utrecht is die spits bijna voorbij. Op de A16, Breda richting Rotterdam, staat een van de langste files... tussen Ridderkerk en Knopen Terbrechtseplein, 11 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Rotterdam. Daar staat tussen Knopen het en Rotterdam centrum 16 kilometer. Het ongeluk gebeurde op Knopen Terbrechtseplein. plein, reed een auto tegen de middenvangrail. De verbindingsweg naar de A16 is dicht. Het verkeer van Gouda naar Rotterdam kan beter omrijden... via de over de A12 en de A13. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Goed, gratis en verplicht onderwijs voor alle kinderen in de wereld. Dat was de boodschap van het meisje Malala... toen zij vanmiddag in Den Haag de kindervredesprijs in ontvangst nam. Ze was nog maar 11 en toen schreef zij al een blog voor de BBC... over de achterstelling van meisjes in haar geboorteland Pakistan. When I was ik in 2011 heb ik internationale That nomination triggered my national and global campaign of education. Het was niet de eerste keer dat Malala in beeld kwam voor de Kindervredesprijs. En die eerdere nominatie zegt ze heeft haar campagne een enorme boost gegeven. Maar dat merkten ook haar tegenstanders. Her actions made her a target. Last Een lid van de Taliban schoot Malala vorige week in haar hoofd omdat ze zich herhaaldelijk uitsprak voor het recht van meisjes om naar school te gaan. Malala leeft en haar stem klinkt luider dan ooit. Ze kreeg haar eigen lied, haar verjaardag is door de VN uitgeroepen tot Malala Dag. Volgens Time Magazine is ze een van de 100 invloedrijkste mensen op aarde. En een paar maanden geleden sprak ze de algemene vergadering van de VN toe. Mr. Ban Ki-moon, respected president general assembly... and my dear brothers and sisters, assalamu alaikum. En nu deze erkenning. It is such an honor for me to be here today... to receive this year's International Children's Peace Prize. Haar stem is die van een kind... Maar de problemen waar ze aandacht voor vraagt... zijn zelfs bijna te groot voor een hele wereld. 80% of all human trafficking victims are girls. 70% of the world's 1,4 billion poor are women and girls. Armoede, seksueel misbruik, mensenhandel... vrouwen en meisjes zijn onevenredig vaak het slachtoffer. En de sleutel is onderwijs. Even as I speak... There are over 120 miljoen children, the majority of them girls, with no access to even the most basic education. I was in Afghanistan earlier this year. Despite the real progress that has been made there over the past 10 years, there are still far too few girls going to school. Ere gasten staatssecretaris van Rijn en premier Rutte constateerden met Malala dat we er nog lang niet zijn. I will continue my campaign to ensure free compulsory education. ...of een hoge kwaliteit en geeft alle kinderen de the skills die ze nodig hebben om te in het wereld. De expert committee van de internationale Children's Peace Prize heeft to om de 2013 Children's Peace Prize aan Malala Youssefzai. Gefeliciteerd. Een staande ovatie voor dat meisje van 16. Met haar hoofddoek en als je heel goed kijkt in haar gezicht nog de vage herinneringen aan die brute aanslag die haar het zwijgen had moeten opleggen. Zij is hier om de prijs in ontvangst te nemen die volgens haar een heleboel andere meisjes en jongens ook zouden hebben verdiend. Ik was just één target voor hun violence. Er zijn veel anderen die names naam niet known. zijn. Het is voor hen dat we onze campagne moeten campaign om te zorgen dat alle kinderen all over de wereld het recht om naar school te gaan. Applaus voor deze oproep van Malala. In Den Haag kreeg zij dus de kindervredesprijs. U hoort een verslag van Roel Pauw. Naturalis haalt een vrijwel compleet skelet van de Tyrannosaurus Rex naar Nederland. Daarmee heeft het instituut een primeur... want dan zou voor het eerst een skelet van de T-Rex buiten Amerika te zien zijn... Paleontoloog Anne Schulp van Naturalis, goedenavond. Goedenavond, ja, je, ja. Bij u morgen, hè, u bent in Montana, in, in Amerika. Um, in de buurt van dat skelet? Uh, in de buurt van het skelet, ja. En oh. in de buurt van een, uh, van een cell phone booster. Want we uh, zitten hier in het midden van nergens met hele slechte ontvangst. <laughs> nou, gelukkig horen we u. Uh, hoe, hoe is het zo gekomen dat een skelet in, een, in, in het midden van nergens is gevonden? Uh, het is, er zijn een paar uh, botjes, een, uh, wat een stuk van een heupbleek en een stuk van een schedelbleek bleek. Uh, in, uh, eerder dit jaar gevonden door, uh, door twee uh, amateurverzamelaars. En een van die verzamelaars was ook uh, ja, een Nederlandse. En uh, ja, er uh, zijn een paar mensen die elkaar hier uh, kennen. En het, het lopende vuurtje gaat natuurlijk uh, snel. Uh, naturalis gaat uh, heel groot uh, uitgebreid vernieuwen. Er, er komt een nieuwe dinosauruszaal. En uh, ja, natuurlijk is veel een hele grote vleesetende dino, want alle dino's die er nu staan zijn planteneters. En ja, die, die connectie was op een bepaald moment gemaakt. En uh, hier zitten we. En uh, het bleek niet alleen een kop te zijn en niet alleen een stukje van de heup, maar uh, alle uh, andere botjes die je graag wil hebben, die zitten dus er zo'n beetje tussen. En er hangt een staart aan en een poot. En uh, we zijn ook druk bezig met graven, maar het uh, gaat geweldig. En heel voorzichtig natuurlijk. Ik, ik heb begrepen dat het onder de grond van een boer ligt, dat skelet. Ja, uh, die, die, ja. die is bereid het te verkopen. Alleen wat vraagt hij ja. ervoor? Uh, dat weten we nog niet, want we moeten eerst kijken hoeveel uh, botten er nou precies zijn. Uh, en, uh, maar stel dat ja, het dat compleet we... is? Wat, wat, wat doet zo'n skelet? Echt, als het helemaal compleet is, nou, we hebben in het verleden een skelet uh, voor uh, 8 miljoen dollar uh, de deur uit zien gaan. Dat is dan een bedrag staat voor de ene helft voor een belangrijk deel uit de kosten van het uitgraven en het prepareren. Je moet voor een compleet skelet makkelijk 60.000 uur werk rekenen aan, aan, aan montage en prepareren. En inderdaad een bedrag voor de grond eigen. Huh. Uh, en heeft, is, u, heeft u dat geld? Uh, nou, ik, ik, ik mag ik me mag lekker met de opgraving en de inhoud bezighouden. En mijn collega's die, die zijn dan weer heel goed in fundraising. Dus... Uh, die proberen ja, nu dat ja, geld bij elkaar ja, te ja, krijgen? Natuurlijk. En wat, wat is het doel? Want ja. 60.000 uur om het uh, allemaal helemaal boven te krijgen en in elkaar te krijgen. Wanneer kan het dan in, in Leiden te zien zijn als alles goed gaat? Uh, in 2017 willen we de grote nieuwe dinosauruszaal openen. En ja, daar hebben we dus al een paar grote plantenetende dino's staan. En uh, dat gaan we aanvullen met een hele grote vleeseter, want dan wordt het plaatje van het Dinosaurus-tijdperk, natuurlijk, was echt compleet. Dat is een mooi vooruitzicht. Anders hulp, dank, succes daar in Montana. En um, ik meld nog even voor de luisteraar: dat met het oog op morgen vanavond de vrouw heeft die de dinosaurusresten gevonden heeft. Dan tot besluit van deze uitzending voetbal, want over twee uur... dan begint het WK-kwalificatieduel Nederland-Estland. Belangrijke wedstrijd. Oranje kan een grote stap zetten naar definitieve plaatsing... voor het WK in Brazilië volgend jaar. Bas Stichler, jij bent afgereisd naar Estland. Zijn er nog bijzonderheden in aanloop naar dit duel? Nou, niet als het gaat om de opstelling. Hoewel er nog een klein vraagtekentje staat achter... zou nou op het middenveld naast Strootman en Snijder. De Goezemann verschijnen of Schaars. Van Gaal heeft in de afgelopen week vrij veel getraind met Schaars en Strootman naast elkaar. Dus dat heeft ons het idee gegeven dat het heel goed zou kunnen dat die zou spelen. Hoewel normaal gesproken toch de Goezemann op die positie heeft gestaan. En voor het overige eigenlijk niet. Het is een weerzien voor Van Gaal met Tallinn met Estland. Waar die twaalf jaar geleden met een schrik is vrijgekomen in een duel waar Oranje zes minuten voor tijd nog met 2-1 achter stond. En wat uiteindelijk toch nog net goed afliep omdat het dan zelf tot toen met 4-2 won. Dankzij drie hele late goals. Nou, ja, zeg, en um, als ze nu winnen, Oranje, hoe zit het dan uh, de Oranje-spelers? Hoe zit het dan met de plaatsing? Dan uh, komt de plaatsing heel dichtbij. Uh, strikt genomen weet Oranje dat het uh, twee keer moet winnen. Dat is vandaag tegen Estland en dinsdag tegen Andorra. Dan is het zeker van het wereldkampioenschap. Het zou kunnen dat je aan vier punten zelfs genoeg hebt. Dan zou je dus een van die twee wedstrijden gelijk kunnen spelen. Maar dan zouden Roemenië en Hongarije, die spelen vandaag tegen elkaar gelijk moeten spelen. Dan heb je aan vier punten genoeg... en dan is het eigenlijk zelfs officieus zo... dat je vanavond met een overwinning al officieus geplaatst bent. Maar officieel is dat in ieder geval nog niet. Jij gaat kijken en verslag doen uh, op Radio 1. Uh, Bas, dankjewel. Bas, Tichelen hoorde u. Vanaf half negen het live verslag van die wedstrijd. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor deze avond. Wij gaan naar Joost Eertmans voor de gelegenheid uh, hier in Hilversum. Joost, yes, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Vertel. Nou, ik zit even naar je te kijken, want dat kan nu, nu ik bij jou in heel veel bezit. zit. En dan vraag ik me af, ik zie een pen en wat papier en wat tekeningetjes... tijdens een saai interview waarschijnlijk, gemaakt. Zeg maar. Maar wat, ben, je, ben je links- of rechtshandig? Rechtshandig. Yes, oké. Okay. Dan moet je zeker gaan luisteren. Wij praten namelijk over linkshandigen je weet, ze hebben een eigen dag. De dag der oh, dat handige, je nog niet. Maar we hebben een eigen belangenvereniging. Ze gaan een eigen winkel hebben, ze gestart. Linkshandigewinkel.nl Ze zijn nou, creatief. Ze zijn, ja, daarom, ik ben het zelf overigens ook, zeg ik er even bij. Maar ik vind dat ze nogal zeuren. Dat is eigenlijk mijn stelling, want daar ga ik het zo over hebben... ook met drie gewaardeerde gasten, uh, waaronder een neurowetenschapper... Een, uh, een schrijver van het boek De Mythologie van de Linkshandige... en Sanderijn van die Linkshandige Winkel. Die wil ik ook vragen wat nou het meest verkochte product is voor die Linkshandige. Ik vind klagen een beetje onterecht. Je moet trots zijn als Linkshandige. Dat ben ik zelf ook. Hartstikke leuk. 1 op de 10 is het maar in Nederland. Maar de stelling luisteraars in avondspits avondspit zometeen is dus... linkshandigen moeten niet zeuren. Ben je links of ben je rechts? Bel mij op 0800-1121... Of een hekje eens, hekje oneens. En je komt live in de Eter. Dat jij nou links bent, Joost. Ja, er is toch iets waar ik links ben. Dat, dat klopt, daar kan ik ook niet omheen. Maar ik zeg er meteen bij dat ik daar trots op ben. Uh, maar goed, uh, qua politieke opvatting heeft het gelukkig geen enkele relatie bij mij. Je komt dus in de Eter via 0800 1121 bij het meest rechtse programma. Lucella van Radio 1. Avondspits. Heel graag, tot zo.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 dat zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Hij zei niet wat het uitvoeren van de uitspraak precies betekent... en wilde ook niet ingaan op vragen over het aanbieden van excuses. En president Obama houdt dinsdag een toespraak... waarin hij de steun van de Amerikanen en het congres vraagt... voor een militaire actie tegen Syrië. Dat zei hij na de G20-top in Sint-Petersburg. Volgens Obama waren de meeste landen het daar met hem eens... dat het Syrische regime op 21 augustus gifgas heeft gebruikt... Maar verschillen de meningen over de noodzaak van een militaire actie. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer met Willemijn Hubert. In de loop van de avond neemt de buigheid af, maar desondanks is er ook vannacht nog een enkele bui mogelijk. Lokaal kan er wat mist ontstaan en het koelt af naar een graad of 15 bij weinig wind uit het zuidwesten. En morgen maakt vooral het oosten van ons land kans op buien. Het is wisselend bewolkt en de temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden op de Wadden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 Zo'n 10 mm, maar er zijn wel verschillen tussen de modellen. Want sommigen berekenen zelfs 30 mm. In het zuidwesten wordt het zondagmiddag weer droger en gaat de zon af en toe schijnen. ANEB-verkeersinformatie. Vooral bij Rotterdam staat het verkeer nog goed vast... na een ongeluk op de A20. Maar rond Amsterdam en Utrecht is de spits al zo goed als voorbij. Op de A16 van Breda naar Rotterdam... staat nog een van de langste files, voorknopen Voorknopend Bregseplein 5 kilometer. A20 van Gouda naar Rotterdam... tussen Moordrecht en Rotterdam Centrum, 14 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op die weg en dat is bij knoopend een plein. De verbindingsweg naar de A16 richting Dordrecht is dicht. Het verkeer van Gouda naar Rotterdam kan beter omrijden via Den Haag... over de A12 en de A13. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Linkshandigen moeten niet zeuren... Ja, links en rechts op de snelweg van het argument. De roep toe te reserveren en hij wacht op uw reactie. Bel WNO 0800 1121. Ja, goedenavond luisteraars. Het is best onhandig om links te zijn. Niet alleen qua politieke opvattingen. Maar ook linkshandigheid heeft zijn nadelen. Dat begon bij mij al op de lage school... waar ik met mijn linkerhand voortdurend over mijn eigen handschrift lip heen te vlekken. In Japan durven de mensen er niet voor uit te komen dat ze linkshandig zijn. In Nederland valt dat nog mee, gelukkig. Maar linkshandigen voelen zich altijd achtergesteld. Ze hebben een eigen winkel, eigen belangenvereniging... en zelfs een dag der linkshandigen. Ik vind het allemaal nogal overdreven. Mijn stelling? Linkshandigen moeten trots zijn en niet zo zeuren. Bel nou. 0800 1121. Welkom vanuit Hilversum, zeg ik. Die ben ik ook niet zo vaak. Maar nu wel, de lijn blijft hetzelfde. 0800 1121. Of geef me een hekje eens of een hekje oneens. En je komt op Twitter. Bijvoorbeeld Jan Willem, die twittert eens. Eerdmans, linkshandigen kunnen die eigenschap mooi uitbuiten. Zoals tennissers dat ook doen. Kunt ook mee twitteren. Kijk, wie waren er linkshandig? Nou, een paar toppers. Marilyn Monroe, Johan Cruijff, mijn eindredacteur... Ze zitten ertussen, maar het zijn er weinig in feite. 1 op de tien is maar linkshandig in de wereld. Wat doe ik nou links? Tennissen doe ik inderdaad links. Schrijven doe ik links. Maar als je mij vraagt knippen, doe ik rechts. Blik openen rechts, drinken rechts, euh, muis gebruiken rechts. Dus eigenlijk doe je ook weer heel veel rechtse dingen als linkshandige. Nou, hoe is dat bij u? Bent u linkshandig of rechtshandig? En vindt u het een probleem en zegt u van daar, daar moet je eigenlijk gewoon mee omleren gaan? Of bent u het eens met bijvoorbeeld Sanderijn, die zo meteen binnenkomt, van de LinkshandigeWinkel.nl? Die zegt, nee, die moeten veel meer doen voor linkshandigen. Want ze hebben het toch maar zwaar, je kunt uw mening kwijt bij mij. En ik ga eens kijken op de eerste lijn. Want wie heb ik op de eerste lijn? Dat is Erik van Berkum. En die is het mee eens. Goedenavond, Erik. Hallo, meneer Erik. Hi. Ik ben het inderdaad eens met de stelling. En dat komt, want ik ben zelf ook linkshandig. En het voorbeeld van het schrijven, dat herken ik inderdaad. Ja. Maar voor de rest, uh, nee, dat is ook heel het enige. Hmm. En alles wat het riekwerk doe ik inderdaad wel met recht. Ja, dat dan weer wel. Ja, precies. O, schrijven? Beschrijven, beschrijven dat, dat niet. Maar eh, nee. wat, wat zeg je op de stelling? Ze zeuren te veel. Linksander. Nou, ik weet niet of ze echt zeuren, maar ja, ze moeten inderdaad niet zeuren. Klaar. Precies. Oké, okay, Erik, dank je wel. Ik ga een, dankjewel succes hebben, wou je nog zeggen. Ja, op 4: Ton van Son. Goedenavond, Ton. Goedenavond. Verdun. Ik uh, ben het eens met de stelling. Ja, ik ben zelf 60 jaar al linkshandig. Het enige probleem wat ik daarmee ondervonden heb, wat u zelf al aangegeven, het feit dat je met een kroontjespans geeft vroeger. Ja. En dan het opkoeit. Maar ik heb er voor de rest helemaal geen last van. En ik ken ook geen mensen die linkshandig zijn die zeuren hoor. Ik ben er niet tegengekomen. Ik snap ook niet, het zijn is om zeuren Ik vind het best wel leuk. Ja, het is, ook, het is ook eigenlijk hartstikke leuk. Ik heb er ook nooit last van gehad. Maar ja, ik ken wel mensen uit de, zeg maar, de periode van mijn vader... Uh, dat, dat er met een lineaal opgeramd werd. Uh, als je linkshandig was, dat werd afgeleerd. Ze hebben het mij geprobeerd af te leren. Ze hebben mij zelfs een eetlepel gegeven vroeger waar, met een kromming. Zodat je dat goed eten. Maar ja, ik had er gewoon links mee, want ik kon het helemaal niet rechts. Ik kon helemaal niet rechts. Helemaal niks kan je rechts. Dat is wel ook, ook apart uh, in feite. Zelfs een hand geven doe je links? Nee, hand, kijk, handgever doe ik wel. Maar ik bedoel, schrijven okay. of eten of zo, doe anders linkshandig. Ik kan, niks, ik kan niet schrijven, want dan, dan is het onleesbaar. Oké, okay, Ton Ton van Zon, dank je wel voor je belletje op 0800-1121. U luistert naar Avondspits. Um, ja, het theater van het argument is geopend. Linkshandigen moeten niet zeuren. Um, we gaan zo spreken met Sanderijn van de Linkshandige Winkel. En um, we gaan... Eerst nog even kijken wat er op Twitter binnenkomt. Bertrand Verbeek twittert mij eens met twee linkerhanden de crisis te lijf. Kijk, dat vind ik mooi, mooi gezegd. En dan heb ik bezigstandig paf. Eens, linkshandigen zijn extra getalenteerd. Zij moeten hun handjes juist extra laten wapperen. Geen extra subsidie dus en niet pamperen. Ik ga eens praten met Sander, want eh, nou, die verkoopt van allerlei producten... uit de linkshandigenwinkel.nl. Sander, goedenavond. Een hele goede avond. Zeg, wat verkoopt nou het allermeest bij jullie in de winkel der Linkshandige? Overigens zeg ik erbij dat jij rechtshandig bent, hè? Ja, ja, ja dat, heb je, dat heb je goed. Ja, ik ben, ik ben rechtshandig. Dus dat, uh, ja, je hoeft niet geïnteresseerd te zijn in Linkshandigheid uh, en het zelf ook zijn. Dus dat, ja. is, uh, dat is prima. Ja. En, maar maar Joost en de luisteraars, kijk, wat nou uh, veel verkoopt in de Linkshandige Winkel.nl is? Is een dunschiller. Ja. Voor de piepers. Oké. Okay. Een, uh, een, een, een schaar. Die, ja. een, een schaar voor linkshandig gebruik, wezenlijk anders dan voor rechtshandig gebruik. Ergonomische computermuis. Hè, wacht waar, even, wa eh, ja, wacht eens, wat, wat is dat? Wat bedoel je, de ergonomische computermuis? Ja, maar het is daar zeg links aan. Hand, ja, dat is zo'n handgevormde computermuis. Hmm. Hè, dus, uh, waar die gevormd is naar je hand. Ja. Nou, als je die uh, uh, voor rechtshandig gebruik uh, uh, koopt, dan, uh, en je gebruikt hem uh, linkshandig, dan, dan past je hand niet. Hè? Dus daar heb je een aparte vorm voor nodig, dat je hand er ook goed in past. Ja. Ja, ja. ja. Nou, nee, dat zijn allemaal dingen. Ik hoorde ook iets bij jullie over fototoestellen met het knopje links. Nou, dat is wel aardig inderdaad. Kijk... Er, zijn, uh, niets, er is niet voor elk product een linkshandige variant beschikbaar. En dat is bijvoorbeeld met een fototoestel. Dan krijgen we heel veel vragen naar digitale fototoestellen... met het knopje, maar ook de bediening van het menu aan de linkerkant. Dat ja. uh, toch wel twee, drie keer per week wordt daarna gevraagd. Ongelooflijk. Kijk, ben ik nou een aparte linkshandige die zegt... ik leer ermee omgaan, ik knip rechts en ik, ik doe eigenlijk van alles rechts... behalve dan tennissen. Maar... Ja, is dat dan apart? Of zeg je van, dat, dat had helemaal niet gehoeven... want met de goede producten had ik het nooit afgeleerd om dat ook links te doen? Nou, bij wijze kan ik niet het laatste kijken. Ik ben natuurlijk blij als je de goede producten gebruikt... maar tegelijkertijd, linkshandigen zijn niet zielig... en die weten zich prima te redden in de rechtshandige wereld. Dus ja, wat dat betreft uh, gaat dat allemaal prima. Tegelijkertijd merk je wel met een aantal dingen, bijvoorbeeld met zo'n schaar... dat uh, op het moment dat je dat uh, wel gaat gebruiken... Met name als je met stoffen werkt. Hè, dan dan, dan klapt die stof niet meer dubbel als je het met een goede schaar doet en dergelijke. Ja. Maar een boterhamzakje openmaken, dat zal, dat zal prima gaan hoor. Dat kan jij Joost toch? Kan ik hoor. Ja, ja. dat moet lukken. En het, abso het absolute succesnummer. Het beste, het beste wat, wat je nou eigenlijk het meest verkocht hebt sinds jullie zijn opgericht als linkshandige winkel. Dat zijn uh, collegeblokken waar het spiraal aan de rechterkant zit. Ja. Dat, niet. dat ja. je niet met je arm overheen gaat. Dat is... Ja. Uh, dat is absoluut de toppen. We hebben ze juist weer een pallet binnengekregen, want die gaan heel hard. Kijk, tot slot, Sander, ben je het eigenlijk met mij eens? Linkshandigen moeten niet zeuren? Zonder meer, zonder meer. Maar volgens mij doen linkshandigen dat ook niet. En ik, ik denk zelfs dat als ze, uh, linkshandigen zeuren, dat ze ook zouden zeuren als ze rechtshandig waren geweest. Dus dat <lacht> zou wel ergens anders <lacht> We vandaan komen. Dat zit ergens anders, bedoel je? Oké. Okay. <lacht> ja. Sander Rijn, dank je zeer voor je commentaar in avondspins van de linkshandigewinkel.nl. Uh, zometeen een schrijver die over de linkse mysterie heeft geschreven. Dan heb ik het niet over Diederik Samsom, maar inderdaad over de linkshandigen. Uh, ze moeten niet zeuren, dat zeg ik. 0800 1121. En hosta twittert het eens. Linkshandigen zijn dwars en creatief. Niet lullen dus, maar poetsen zet ze gewoon aan het werk. En uh, Edwin Koning, die twittert ook eens. Ben zelf linkshandig en de problemen zijn uitdagingen voor linkshandigen. En die zijn oplosbaar. Op lijn 1 zie ik Bob van Loon. Goedenavond, Bob. Hey, goedenavond Joost, mijn Bob de Mon. Over 14 dagen, 73 jaar, Kijk. in 1945 klappen op mijn uh, linkerhand gekregen, omdat ik met mijn linkerhand wilde schrijven. En daar ben ik de, uh, mijn lerares, of onderwijsresres vroeger, eeuwig dankbaar voor. Nou, dat vind ik schitterend gezegd. Maar je bent... Ja, want uh, ik kan nu dus uh, links en rechts schrijven, tegelijkertijd zelfs. Ja. Ik kan met een hamer, met een zaag, links en rechts to kan ik omgaan. Kan het enige mee heb, is inderdaad een schaar... waar je dus, het uh, blaar op je handen krijgt als je zwaar werk doet. Ja. En er zijn dus uh, elektrische apparaten... waar het knopje om uh, constant te blijven doordraaien... dan heb ik het over een cirkelzaagmachine of over een heggeschaar. Het is aan mm. de verkeerde kant. Maar voor de rest moeten die mensen gewoon niet zeuren. Ik, ik ben bevoorrecht dat ik links ben. Maar wat, ja, maar je doet liever links, neem ik aan. Jouw voorkeur is links en anders... Uh, je kan het ook rechts maar... Ik schrijf gewoon rechts, altijd. En oh. uh, als mijn hand moe wordt, dan pak ik hem over op mijn linkerhand. Ja. Mijn muis staat rechts. Maar ik heb vanmiddag uh, had ik een beetje. Uh, nou, het ging richting een RSI uit. En ik denk, nou, ik gooi die muis naar de andere kant toe. Ja. En dat wil ik toch ook. En, en... Ja. Wat zeg je? Nee, goh zeg ik. Goh. Want ik vind het wel bijzonder. Ik heb het zelf al geprobeerd om rechts te schrijven. Want ik, ik ben dus links. Maar dat, dat lukt mij van geen ene kant, joh. Dat is net of ik op, opnieuw uh, ge, mo moet leren leven. Dat is. Uh... Met een liminaal gehad, denk ik, op je handen. Nee, sowieso oud ben ik ook weer niet. Ik ben nog geen 73, Bob. Maar het punt is maar wel. Nog niet. Maar, maar nee, precies. Maar, mooi, mooi dat je dat kan en dat je het ook, dat je het ook zegt. Dankjewel, Bob van je, Loon. Je moet er gewoon niet zeuren. Wij zijn gewoon bevoorrechters links. Mensen met een linkse hand. Wij zijn creatief. Ja. We, de, die creativiteit is waarschijnlijk het, de oorzaak dat wij, dus, uh, de kleine probleempjes die wij tegenkomen, moeten oplossen. Ja. Ze zijn wel iets, iets creatiever geworden dan de rest. Nou, ik ga het later vragen in de uitzending aan de, aan de neurowetenschapper Roel Willems. Die gaat mij vertellen of het, of het zo is, uh, of ja. linkshandig inderdaad creatiever zijn. Dank je, Bob van Loon. Overigens, ja. van, de, van de zeven uh, laatste presidenten van de Verenigde Staten waren er vijf linkshandig. Dat zegt misschien ook wel iets. Uh, dus vond... Ja, mooi is dat. Bob, je blijft doorpraten. Wat leuk zeg. Ik kreeg weg, dat ik je al weggedrukt had. Ik ga eens kijken. Nicky Jansen zegt rechtshandige. Ook niet. Ja, nee. Dag Bob. En uh, één zegt, iemand die noemt zich praatradio... ...linkshandigen zijn vaker crimineel. Kijk. Bij wisseltrucs en zakkenrollerij, aantoonbaar zelfs. Deze gasten moeten niet geholpen, maar gestraft en gepakt worden. Linkshandigen opsluiten. Nou, dat gebeurt in Japan geloof ik, want daar komt niemand ervoor uit... ...in ieder geval dat hij linkshandig is. Ik zeg goedenavond Rick Smits. Goedenavond. Rick, jij bent schrijver van het boek Het Mysterie van de Linkshandigen. Ja, een raadsel. Een raadsel. Nou, vertel, wat is Het Mysterie van de Linkshandigen? Nou, het raadsel is dat niemand weet waarom die überhaupt bestaan en, en, en, en wat daarachter zit. Hmm. Maar het is een beetje een rare eigenschap dat één op de 10 mensen zoiets heeft dat net tegen de rest ingaat. En dat dat ook alsmaar zo blijft en over de hele wereld zo is. Ja. Dat is echt uh, niet zo makkelijk te verklaren. Jij kan het niet verklaren waar, waar het vandaan komt? Niemand kan het verklaren. Maar je kunt een komen, je kunt een paar dingen zeggen. Het is, er zit een stukje erfelijkheid in, maar dat is maar een klein stukje, maar dat is er wel. Uh, maar het werkt niet zoals met bijvoorbeeld uh, rode haren en blauwe ogen en dat soort dingen meer waar je van kan voorspellen of ouders al dan niet uh, dat soort kinderen zullen krijgen. Nee. Wel zo dat als je linkshandig bent heb je een wat hogere kans om een linkshandig kind te krijgen, dat is dan wel weer aardig. Maar, maar, maar het kan niet verklaard worden als je de hersenpan van een linker uh, linkshandige pakt en een van een rechtshandige je legt ze naast elkaar, dan zie, jij geen, dan zie, dan zie je geen uh, verschil. Nee, daar zie je sowieso niks aan maar aan de hersenen zelf, daar, daar kan je inkijken tegenwoordig met, ja, uh, met die mooie scanners. Nou, nou, ja. Daar kan je dan nu wel wat aan zien. Dus vroeger hmm. moest je altijd wachten tot iemand tegen een boom reed, En nu kan je er iets aan zien in actie. En wat je dan ziet is dat, uh, je kunt zeggen in het algemeen dat de hersens van linkshandigen iets minder strak in links en rechts verdeeld zijn hmm. dan die van anderen. Okay. Nou, dus. Maar het is maar heel vaag en het is ook opvallend dat er maar 1 op de 10 wereldwijd linkshandig is. Ja, ja. Hè? Dat dat niet 50-50 is inderdaad. Nee, nee, nou dat vroeg... is dus echt dan 2 miljoen jaar zo. zo. Er zijn, ja, dat zijn van die mensen die doen in vuistbeilen en zo. Maar ik kan dat niet zien hoor, maar dat nee. zijn specialisten. Ja. En die kunnen dus aan zo'n zo dingetje zien van anderhalf, twee miljoen jaar oud, of het met de linker of met de rechterhand geslagen ja. is. En, nou ja, die zeggen dus, ja, het waren er toen ook al 10 procent. Zo, dat is al, al, weer, weer bijzonder om te weten. En leuk weet je, Rick. Rick Smits, <laughs> het is le heel leuk om linkshandig te zijn. Dat ben, ik, ben, vind, ik heb er altijd veel plezier van gehad. Maar ja. er zijn dus mensen die dat een beetje overdrijven. Die zeggen, er moet een dag komen. Het is ook al een dag voor de linkshandigheid, een belangenvereniging, een winkel. Want om, om links te praten. <laughs> Wat vind jij van die onzin? Ja, nee, kijk, het is natuurlijk allemaal een beetje onzin. Ik bedoel, die linkshandige dag is bedacht door Jerry Google en die had gewoon een bureaukalender gemaakt. Die wou die verkopen. Dus dat is gewoon een marketingtruc geweest. En die heeft toen bedacht van, nou, als we nou een dag nemen, dan moeten we een dag nemen die niemand anders heeft. Anders ga je ten onder in de secretaresse en zo. Mm. Toen dacht hij, nou, weet je wat, dan doen we het in vakantietijd, augustus. Want dan wil niemand ja. zo'n dag hebben. En we doen het ook nog, hij is een Amerikaan op de dertiende. Want die Amerikanen zijn hartstikke bijgelovig. En niemand wil ooit iets op de dertiende. Nou, zo weer het 13 augustus. Wat leuk zeg, dat wisten we natuurlijk ja, ook allemaal niet. Maar Er is nog geen meneer die dat bedacht heeft. En ik heb er niks van gemerkt in Nederland. Is er, een, is er nog een ja, dag geweest? tegen ze op de Dam? Of? Nee, ja, ik heb er wel wat van gewerkt. Ja, dat dacht ik al. Ja, alle media bellen en dan moet je het iedere keer op de radio voor. Maar voor de rest, de rest van Nederland merkt er inderdaad heel weinig. Nee, en gewoon voorbij. En misschien is dat inderdaad ook goed. Erik, ja. dank je wel. Want jij gaat misschien wel weer meer verkopen. Of Rick, sorry van dit boek, uh, Het, het mysterie van de Linkshandige. <laughs> Ik zal het ook eens inbladeren, joh. Dankjewel, Rick. Oké, okay, ga gedaan. Oké. Okay. Zo meteen hoort u nog Roel Willems, hij is neurowetenschapper... dus hij gaat dat over die hersenpan vertellen van de, linker, uh, van de Linkshandige. Ondertussen doet u ook nog mee. 0800 1121. Linkshandigen moeten gewoon niet zeuren. Dat is mijn stelling. Ludy zegt op Twitter, hek je eens... Linkshandigen zijn vaak creatief en crimineel. Ze geven kleur aan onze samenleving dus. Maar ze moeten wel kort gehouden worden. Kijk, dan zegt Janneke Visser mij eens. Ik heb een superleuke links, linkshandige man en drie kids allemaal linkshandig. En ze redden zich prima. Ik ga kijken op eventjes. Kijk, een tegenstander op lijn zes. Meneer Karl Meurs. Meurs, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hallo. Uh, ik, het, in de eerste plaats is het een onzinstelling. En in de tweede plaats begrijp ik echt niet dat nu uh, de Telegraaf een, een medium heeft om... Uh, zijn rechtse gal te spuwen. Ja. En daar eindelijk naar nou veel gezeur medium voor heeft. En dan kom je met zo'n bakker verhaal. <laughs> ja. Het is fantastisch. Het is zo geweldig goed, goed, dan. Goed verzonnen. Het lijkt het lijk, het lijk wel vakantietijd. Nou kijk het is... Ik wens ik zal... je heel veel succes. Met, uh, ja. en, en ga vooral door met je rabiaat rechtse gebral. Goedenavond. Carl Meurs dankjewel. Dan zeg ik toch een paar dingen in één in zin. Namelijk dat het toch een rechts rechtsverhaal kunnen neerzetten. Nou neem ik het juist een beetje op voor de linkshandige, waaronder ik zelf. En is het nog niet goed. We zijn overigens niet van de Telegraaf. Dat wil ik er ook wel even bij zeggen. Ik ga eens naar, naar, naar Els van Loon. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Els, zeg het maar. Um, ik ben links en ik ben er trots op. Ja. Ik vind het gewoon heel grappig dat je toch bij de uitzonderingen hoort. Ik dacht ook dat er ondertussen wel iets meer mensen ja, linkshandig waren, omdat je het niet meer af hoeft te leren zoals het vroeger was. Het enige waar ik dan een beetje moeite mee heb... als je iets wil aanschaffen, puur qua gereedschap voor linkshandigen, dat dat dan duurder is. Dus dat ja. is dan iets jammer. Ik heb altijd uh, in een bloemenzaak gewerkt. Pak jij een linkshandige snoeischaar, pak jij een linkshandig mes... dan is het bijna 100% duurder. Ja. En daar heb je dan wel problemen mee. Ja, misschien eens kijken bij die linkse winkel, zeg maar. Dat, dat zou je... Dat zou, ik weet niet wat de prijzen er zijn. Maar, maar het lukt jou niet om, om het gewoon met de rechtse producten te proberen? Nou, het kan wel, maar het is, het is niet zo fijn natuurlijk als dat het gewoon linkshandig ja, mm. geslepen is. Want daar gaat het dan over uit, die messen, die vlakken. Dus, uh, ja. Nou, dan, hebben, nee, je redt je hebben, goed en je bent het ermee eens. Ze moeten niet zeuren, dat is duidelijk El, Els van Loon. Nee we, moeten, nee, we hebben helemaal niks te zeuren. Oké, okay, nee. dankjewel. Jan Schoon. Jan Schoon, goedenavond. Goedenavond, ik ben ook links. En ik heb maar met twee pro dingen een probleem. Dat is met knippen, met de schaar en met koffiedrinken. Ja. Ach, dat <laughs> is het. De Tom, Tom helpt je ook van links naar rechts, geloof ik. Maar ondertussen, ik ben het een met je eens links. Ik, rechts is, er is zelfs een koffiemok in de maak bij die winkel, geloof ik. Dat, dat, er, dat er gaatjes in de bovenkant zitten... waardoor je als rechtshandiger dan de koffie er overheen morst. Dat, oh. dat zijn van die grappige dingen. Maar inderdaad, dat zijn de dingen waar jij last van hebt. Ja. Voor de rest vind jij het... Uh, Vind je het geen probleem? Nee, uh, we laten koffie drinken. Ik heb een uh, beker gekregen van mijn kinderen. En dan zit het oortje aan de binnenkant. Ja, oké, okay, Jan Schoon, <lacht> dank, je, dank je wel. <lacht> um, merci, Rob, Rob Garsten. Is de volgende. Wie is er nu? Wie hoor ik nu? Eens. Nou, dit lukt niet helemaal, geloof ik. Het lijkt me tijd om naar de neurowetenschappen te gaan. Van de Radboud Universiteit Nijmegen komt die Roel Willems, goedenavond. Ja, goedenavond. <lacht> Vertel. Oh nee, sorry, u hoeft niet direct te reageren. <lacht> Misschien kunnen we even vragen. Ik heb nergens problemen mee. Dus. Nee, u heeft nergens problemen. Maar de vraag was net eigenlijk met de schrijver. Ja. Waarom ben ik linkshandig, inderdaad? Ja, oh. dat, is, dat, is, dat is natuurlijk een leuke vraag. Ik ben zelf ook linkshandig. Dat is een leuke vraag, maar ook een moeilijke om een antwoord op te geven. Ja. Er zijn mensen die... Er uh, is een genetische component aan linkshandigheid. Dus uh, als je ouders het zijn, heb je ook een grotere kans om het te zijn. En er zijn mensen die worden echt uh, linkshandig geboren. En anderen die worden het eigenlijk pas... Uh, ja, die, worden een beetje, die hebben geen sterke voorkeur en die ontwikkelen dan uh, per toeval een linkshandige voorkeur. Mm. En dat is wel, um, er zijn eigenlijk twee groepen linkshandige in die zin. Dat maakt het onderzoek daarna ook soms zelfs ingewikkeld. Omdat we die vaak op één hoop gooien. Ja, want nou zegt u, op welke leeftijd kunnen wij vaststellen... of iemand links- of rechtshandig is? Ja, we dachten vroeger uh, rondom een jaar. En tegenwoordig wordt, uh, kun je beter aanhouden rondom het tweede jaar... Als kinderen dan echt consistent uh, bijvoorbeeld een tandenborsteltje of iets wat ze mee kleuren links blijven pakken, dan, dan zijn ze, dan gaan ze het ook waarschijnlijk niet meer veranderen. Kijk, dan en dan kan er dus ook de de, de doorslag geven hoe de, hoe de opvoeding is en waar waar de moeder het tandenborsteltje in aanrijkt. Dat kan wel, maar dat, dat, dat moet je ook niet overdrijven hoor. Uh, dus er is er is een aanleg, aanleg en dit soort omgevingsfactoren die moeten een rol spelen. Maar nou, hoe dat dan echt is, of je dat ook. Uh, je kunt het ook weer niet echt induceren. Hè? Dus niet dat je je kinderen het uh, bewust makkelijk kan aanleren. Hm. Uh, het heeft een rol, maar um, die, die, die factoren zijn moeilijk aan elkaar te trekken. Dat is eigenlijk de. Ja, het best, ja. best wel onbegrepen fenomeen. Hoe, uh, ja. Nou, dat bleek net al bij de schrijver Rick Smits, die dat zei dat ook: het ministerie is eigenlijk niet op te oh, ja, lossen. Ja, ja. Waarom mensen linkshandig zijn? Nou, is mijn stelling: ja. linkshandigen moeten niet zeuren. Bent u het daarmee ja. eens? Ik ben het daarmee eens, zeker voor de de generatie, de afgelopen generaties. Hè. Er zijn generaties linkshandige geweest uh, in de twintigste eeuw... die wel uh, ja, degelijk iets te klagen hebben, want die werden geslagen als ze met links... Uh, ja, dat is een geven. punt. Ja. Dat, dat is niet mooi natuurlijk, maar nee, verder. Ik denk zelf, kijk, linkshandige mensen die willen ook... Uh, die zelf wat bijzonder maken, ik kan niet zeggen dat ze zijn, maar het is zelf een beetje bijzonder maken. Ja. En dan is het leuk om, om zo'n beetje te zeggen van ik heb hier last mee en daar last mee. Maar ja, of je moet met heel ja. gevaarlijke apparaten werken, dan heb je misschien wel... Dat zou kunnen. Ja, handige, dan, dan zou je verder, een gevaarlijk nee. voor jezelf en voor anderen kunnen zijn. Nou zegt een hoop mensen, links, langs, linkshandigen zijn creatiever. Um, daar kun je dus trots op zijn, daar zou ik trots op zijn als linkshandige, maar is dat, ja. waar? is dat waar? Nee, dat kun je niet zo algemeen zeggen, nee... Uh, Eigenlijk, alle, alle onderzoek die er gedaan is, ontkrachtigt dit soort mythen. En als er een keer een studie gevonden wordt die, dat, uh, die zegt van... Oh jawel, linkshandigen zijn wel muzikaler of, of wat creatiever. Dan is er eentje daarna die het dan weer niet vindt. Nou ja. Eén probleem daarbij is dat je die subgroepen linkshandigen, daar, Dat hebben we slecht in de vingers. Oh. Iedereen die met links schrijft noemen we linkshandig. En misschien verschillen die wel meer van elkaar dan we dachten. Ja. Wij, wij gebruiken ze hier uh, voor het hersenonderzoek wel, omdat... Uh, zij leren ons iets over hoe hersenen heel verschillend kunnen zijn tussen mensen. Mm -hmm. uh, terwijl het gedrag redelijk vergelijkbaar is. Oké. Okay. Nou... En dat... Dat vinden wij een spannend aan. Spannend. spannend, spanning genoeg in het, in het onderzoek naar de linkshandige en de rechtshandige. Dank u zeer, uh, Roel Willems, Neurowetenschapper ja, van de Radboud Universiteit. Een avond en goed weekend. Um, we zien nog genoeg mensen binnenkomen op de lijnen. Leuk en ook op de Twitter met een hekje eens of een hekje oneens bent u erbij. Linkshandigen moeten niet zeuren. Jan Willem zegt, uh, linkshandigen kunnen die eigenschap prima uitbuiten. Zoals tennissers dat ook doen. Hekje eens. En hekje eens zegt ook Leuvia: ja, ben linkshandig en de problemen zijn uitdagingen. Voor mij als linkshandige. Ik ga eens naar uh, lijn 6 en dat is Arthur Meens. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben uh, het oneens met de stelling. Joost. Ja, da, en, en uh, vertel. Uh, doordat ik linkshandig links ben... heb ik toch het voordeel dat ik veel met rechts kan. Onder andere de, het sporten. Ja. Met badminton bijvoorbeeld. Ik deed en badminton... Kan ik met rechts bijna net zo goed spelen als met links? Dus met inslaan begon ik met rechts. Ja. En zodra de wedstrijd begon, nam ik hem over met links. <laughs> en uh, dan was de tegenstander helemaal verbaasd. Kijk, je zegt. Ja, misschien ook goed om te kijken als onderzoek wat, wie er beter tennis is eigenlijk hè? De, wie zit er aan de top, linkshandige of rechtshandige. Maar dat ja. weet, dat weet oh. ik zelf ook niet. Maar um, het, het, voor u is het dus nooit, nooit een probleem geweest. Nee, nee, maar het enige probleem wat er wel is... is dat de standaard van de fiets aan de linkerkant zit. Ja. Is dat een probleem voor linkshandigen? Ja, want uh, ik, ik stap dan uh, aan de linkerkant op... en aan, aan de rechterkant stap ik op. Oh. Oké, okay. daar zit ik nu even over te denken. Ja, dat, dat kan, dat kan. En dan moet je ja, inderdaad dan een stap, flinke stap nemen. Ja, dan stap je ook ja. op, aan de rechterkant ja. op dan. Ja, nee, ja? goed, dat klopt. Maar ja, ik ben weer, ik ben weer linksbenig... Uh, wat ben ik? Rechtsbenig, terwijl ik linkshandig ben. Dat, dat, dat loopt natuurlijk ook bijzonder <laughs> door elkaar. Maar goed, we danken u zeer. Oké. Oké, okay. okay, merci. Ja. Um, eens even kijken, Christian Hofland. Christine. Christine Hofland. Ja, goedavond. Ja, hallo, Christine Hofland. Geen Christian. Nee, sorry, gaat uw gang. Geeft niks. Uh, ik, wou, ik ben linkshandig en ik had het geluk dat ik... Uh, ik ben uh, 69, dus ik kom uit de tijd dat je... Uh, uh, rechts moest schrijven. Ja. De, toevallig was de schoolarts en vroeg bij hij, die zei... Christine moet linkshandig schrijven. Dus dat is mijn geluk. Maar ik wou even okay. melden... dat ik als linkshandige heel mooi spiegelschrift kan schrijven. Kijk uh, aan. Ja. Spiegelschrift. Ik noteer het. Christine ja. Hofland, dank u zeer, want ja. de uitzending zit erop. Maar dat is ook interessant. Spiegelschrift. Nou, daar misschien nog een latere keer meer over. U kunt nog kijken op Twitter, hoor. Dan komen er nog verschillende tweets binnen. Maar het verkeer van rechts loopt nu vast. We staan stil. Want op deze zender gaat u zometeen luisteren naar het kookprogramma Manjaren. Van WNL is dit weekend weer volop te genieten. Aanstaande zondag zijn we weer op Nederland 1 met WNL op zondag. Met daarin staatssecretaris Sander Dekker en ondernemer Annemarie van Gaal. Ook bij Janneke Willemsen en Charles Groenhuis op de bank zit Rob Muns. Ooit werd hij berucht, weet u nog wel, door de imitatie van Adolf Hitler. Nu is hij CEO van een groot waarhuis. alles dus aanstaande zondagochtend half tien op Nederland 1. Zondagmiddag vanaf 4 uur WNL er ook met hotel Kooi, Radio 2, de Radio 2 mijlpaal live vanuit de Siegerdom heeft Casper Kooi dan Acta en de Munich in de uitzending. Belooft dus weer een mooi WNL weekend te worden. Ik zelf ben er maandag weer met een nieuw avondspits om half zeven. heel erg goed weekend en graag tot maandag. Dag.